Dit is Joron Tjepkema met het NOS Journaal. Orkaan vandaag over de westkust van de staat... waar steden als Tampa en St. Petersburg liggen. Op de Keys, de eilanden in het zuiden... worden al windstoten gemeten met orkaankracht... en op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Op Cuba zijn gebouwen beschadigd en straten ondergelopen door de orkaan. Maar over slachtoffers en de precieze omvang van de schade is nog weinig bekend. Irma was op Cuba afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie. Maar boven het warm water is het weer een categorie 4 orkaan geworden. Orkaan José is vannacht de bovenwindse eilanden gepasseerd. De kern bleef op ongeveer 120 kilometer van Sint Maarten. En volgens het commandocentrum op Curaçao is er nauwelijks tot geen extra schade aangericht. Het voorzorg was het schip De Zeeland enkele kilometers uit de kust van Sint Maarten gaan liggen. Het schip keert nu zo snel mogelijk terug. Alle Nederlandse toeristen die zijn gestrand op Sint Maarten worden de komende dag geëvacueerd. De defensie zet daarvoor Hercules toestellen in. Koning Willem-Alexander arriveert vandaag op Curaçao samen met minister Plasterk. Ze zullen daar in een ziekenhuis slachtoffers en patiënten bezoeken. De Manchester Arena is heropend vier maanden na de aanslag op een concert van Ariana Grande. Op een benefietvoorstelling voor de slachtoffers kwamen 14.000 mensen af. De opbrengst van de avond wordt gebruikt om een gedenkteken voor de aanslag op te richten. In Zwitserland is een dorp ontruimd en dat een gletsjer dreigt af te breken. Uit angst voor een ijslawine zijn 220 mensen geëvacueerd uit saas Saasgrund... bij de grens met Italië in het kanton Wallis. De afgelopen jaren is de gletsjer al flink geslonken. Daarom wordt de ijstong 24 uur per dag in de gaten gehouden. Het weer, soms zon, maar er valt ook nog een enkele bui. Met name in de kustprovincies, het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen en trekt de wind aan. Komende week blijft het wisselvallig.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 Luisteraars, deze morgen. En, uh, we beginnen rustig aan. U heeft het al gehoord. Mijn naam is Jackeldijk en uh, tot 12 uur vanmorgen ga ik weer zorgen voor heerlijke, relaxte, maar ook wat uh, up, meer up-tempo jazzmuziek. en David Sanborn, zij zijn verantwoordelijk voor Maputo. En daar luistert u nu naar. Zo gaf ik u alle tijd om een beetje bij te komen van een lange zaterdag op zondagnacht. Misschien dat u er net uit bent. Maar als altijd geniet van een heerlijk kopje koffie, eh, eh, cappuccino, expresso. Eh, eh, dan moet u maar zo denken, ik doe het niet expresso. U voorzien van muziek, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. En ik hoop u ook. Eh, we gaan genieten van... Eh, Niemand minder dan Cliff Richard. En dat is natuurlijk een popmuzikant. Een gerenommeerde popmuzikant. Maar hij heeft zich ook in een uh, jazzy straatje begeven. En u moet maar zo denken luisteraars. Dit kunnen ze niet meer van me afnemen. They can't take that away from me. MUZIEK Take that away. Kent u die, die, die smaak nog? Weet u nog hoe de pupillen van uw smaakorganen reageerden op het taste of honey? Weet u dat nog? Nou, ik ga u helpen. Want Herb Albert heeft daar een prachtig nummer over gecomponeerd. Hij heeft het niet gecomponeerd, hij heeft het gespeeld natuurlijk. Hij is ook nog niet helemaal wakker. Kan ook niet, ging er om drie uur in vannacht luisteren. Misschien wel eh, door dit nummer een schepje honing in onze thee hebben gedaan. Maken wij grote stappen, luisteraars. Reuze stappen, eigenlijk. En eh, nou, dat is ook toevallig. Want het nummer van John Coltrane heet ook nog giant steps. Die enorme stappen, die reuze stappen, die giant steps van John Coltrane. En uh, ja, ik geef het je te doen hoor, op zo'n saxofoon en dan allemaal zestiende uh, nootjes voorbij laten komen. zijn vier nootjes in een kwart, oftewel vier nootjes in een tel. En dat gaat allemaal razendsnel achter elkaar. Je moet, als je zo'n blaasinstrument uh, wil beheersen, toch ook wel uh, beschikken. Op eerste plaats natuurlijk over muzikaal talent, maar ook over de nodige ademhalingstechniek. En je moet ook wel een beetje volume in de longen hebben... om dat er allemaal uit te persen. Nou, dat was dus uh, onze vriend John Coltrane. Ik ben een beetje verliefd, luisteraars. Verliefd op CFM's antwoord. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.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 Heeft u merkend? Volgens mij wel, hè? want het was net King Cole. Ja, love. Eh, verliefd op Sieven Zantvoort. Zandvoort. En, en verliefd op radio maken. en eh, Of het nou jazz of popmuziek is, of voor mij wordt eh, klassiek. Dat maakt me allemaal niks uit. Ik zong voor, eh, dat ik heel klein was. Luisteraars nou, ja, zong ik altijd al de hele klassiek. Dus. Wat dat betreft, eh, is men het van mij eh, gewend? Nou ja, zo so wordt. Maals Davis. En zo gaat dat nog wel een minuutje of vijf door. Improviseren op een uh, instrument. Maar omdat het uh, programma van Jazz maar twee uurtjes duurt. Nou ja, maar twee uurtjes. Het is wel, uh, het is wel lekker tijd. Maar wil ik toch uh, de nummers die zo heel erg lang zijn. Uh, af en toe in korte luisteraars. Anders kom ik niet aan andere uh, lekkere muziek toe. En als je het nou over Horace Silver hebt. Het quintet van Horace Silver. Dan is dat misschien, luisteraars... Als je dat draait, die muziek, wel een, uh, nou, een gouden greep. Ja, het kwintet van Horace Silver was dat, luisteraars. We gaan naar Aqua Dultje en dat wordt vertolkt door de Jazz Crusaders. De afgebroken luisteraar. Kon ik niks aan doen hoor. Is gewoon de opname. Dan gaan we maar even naar wat andere Crusaders. Van het album Gold... Het was niet uh, Toet Stielemans daar thuis. Dit was uh, Hermine Durlo. En zij is misschien wel de gedoodverde opvolger. Of opvolgster moet ik zeggen. Want het is een dame. Van Toet Stielemans. We laten nog iets van haar horen is uh, living here. U luistert altijd nog naar ZFM Zandvoort, ZFM Jazz... en het eerste uur van ZFM Jazz is alweer bijna voorbij, luisteraars. Kijk op mijn klokje, het is vijf voor elf. Blijf bij u tot twaalf uur, dus blijf luisteren. Dan gaan we nog eventjes genieten van de Big 18 met Easy Does It.